Zes uur op het Baltus met het NOS Journaal. De situatie van kinderen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk... voldoet niet aan het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Dat concludeert UNICEF na twee jaar onderzoek. Geweld binnen het gezin, gezonde voeding en een veilige woonplek... zijn niet vanzelfsprekend op alle zes eilanden. Ook niet dus voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... sinds 2010 Nederlandse gemeente. De militante Hezbollah-beweging in Iran moeten onmiddellijk vertrekken uit Syrië. Daar roepen de vrienden van Syrië toe op, elf westerse en Arabische landen. Hezbollah-strijders uit buurland Libanon vechten met steun van Iran... aan de kant van het regeringsleger van president Assad tegen de rebellen. Dat bedreigt het regionale evenwicht, vinden de landen. Justitie in Groot-Brittannië onderzoekt of de verdachten van de terreuraanslagen in Londen... een band hebben met Nigeria... Dat zegt zeggen anonieme bronnen. Twee mannen reden bij een kazerne een voetganger aan, vermoedelijk een militair. Daarna doden ze het slachtoffer met een hakpijl en een mes. De twee verdachten zijn bij hun arrestatie neergeschoten. Na de aanslag waren er rellen op de plek van de moord. Leden van een anti migrantengroepering bekogelden de oproerpolitie met flessen. Bij een spectaculaire roofoverval op een juwelenhandelaar... in het centrum van München-Gladbach... is voor miljoenen aan diamanten buitgemaakt. Volgens het Duitse Bildzeitung gaat het om 2,8 miljoen euro. Het slachtoffer, een juwelenhandelaar uit Zwitserland... was voor een familiebezoek in Duitsland. Hij stond met zijn auto stil voor een rood stoplicht... toen een gehande man in motorkleding een zijruit insloeg... de bestuurder uitschakelde met pepperspray, de koffer greep en verdween. Waarom de man voor een familiebezoek zoveel diamanten bij zich had... is onduidelijk. Tamerlan Tsarnaev, de doodgeschoten verdachte van de aanslag op de Boston Marathon... zou in 2011 een drievoudig moord hebben gepleegd. Dat zou zijn toenmalige handlanger, de 27-jarige Ibrahim Todachev, hebben bekend. Dat meldde Amerikaanse media. De aanleiding voor die drievoudige moord zou drugsgedelateerd zijn. Todachev werd gistermiddag door Amerikaanse politie doodgeschoten tijdens een verhoor. Het weer vanuit het westen uit opnieuw wolken en buien. Overdag ook af en toe zon, maar het is wel fris... 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze donderdag 23 mei. De dag na de gruwelijke aanslag in Londen. De bizarre moord op mogelijk een soldaat. Op klaarlichte dag. Na het Groot-Brittannië in verwarring achter. Onze correspondent heeft het laatste nieuws en natuurlijk de reacties. We hebben verder aandacht voor wietverkoop in Nederland. Veel coffeeshops verkopen nog steeds wiet aan buitenlanders. En politie en gemeenten controleren niet of nauwelijks. Zo blijkt uit onderzoek. Verslaggever Lex Runderkamp ziet in Syrië met eigen ogen. Hoe de strijd daar zich ontwikkelt tot een sectarische oorlog. Met een rol voor Hezbollah uit Libanon. En ondertussen beleven wij hier een van de tien koudste lentes sinds 1901. Ja, dat weten we. Ook onze verslaggevers hebben er last van. nou, Remmers, gaat het een beetje? Ach, wat zal ik zeggen? Grijze luchten, buien uit het westen, krauwen over het strand achter mij. De vuurtoren van Noordwijk knippert enthousiast. Vlaggen klapperen aan de vlag vlaggenmasten. En voor mij volledig verlaten beachclub de muziek vanochtend. Onder andere van Gabriel nou. Real. Dan heb je er wel zin in, hè? Als je dit weer hebt gehoord.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 Voor. Over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Wordt onderzocht of de daders van de terreuraanslag in Londen... een band hebben met Nigeria. Dat meldt persbureau Reuters. Gisteren doden twee mannen op straat een man met een hakbel en een mes. De daders liepen daarna niet weg. Volgens een getuige wilden ze gepakt worden. Ze konden from weg van the waar de They could Ze konden gewoon off, gone about hun business en dan got later. But they just walking around the body like they was the to come and get Het slachtoffer zou een militair zijn, hij overleed op straat. Vlak na de moordpartij gaf een van de daders ter plekke een verklaring. We Later schoot de politie de twee verdachten neer. Na de aanval spoorde de extreemrechtse actiegroep English Defence League leden aan om naar Woolwich te gaan. Daar waar het gebeurde en daar hun eigen straten te verdedigen. De situatie was snel onder controle. For a point it gets pretty tense. Those a couple of hundred of them probably gathered uh, in a pub first off in the evening. They were chanting and at a point throwing glass bottles and uh, having running battles with the police. Premier Cameron heeft een bezoek aan Parijs vervroegd afgebroken... vanwege deze aanslag. De vrienden van Syrië roepen de militante Hezbollah-beweging op... om onmiddellijk te vertrekken uit Syrië. De aanwezigheid van Hezbollah-strijders is slecht... voor het regionale evenwicht, vinden de vrienden. De Verenigde Staten dreigen de hulp aan rebellen op te schroeven... als Assad niet over vrede wil praten. Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. In the event that the... Assad regime is unwilling to negotiate Geneva in good faith. We will also talk about our growing support for the opposition in order to permit them to continue to be able to fight for the freedom of their country. Als Assad vertrekt staat Israël klaar om Syrië aan te vallen. Moderne Syrische wapens kunnen in handen van de vijanden van Israël vallen, waarschuwt de chef van de Israëlische luchtmacht. Vleesverwerker Willy Selten uit Os ontkent dat hij paardenvlees als rundvlees heeft verkocht. De terugroepactie van 50 miljoen kilo vlees door de Nederlandse Voedsel- en Wagenautoriteit noemde hij in Nieuwsuur onzin. Wat ik kan zeggen is dat al ons vlees wat wij binnengekregen hebben hier is EG-waardig, goedgekeurd vlees. En er is hier nog nooit iets gebeurd waardoor de volksgezondheid in gevaar is gekomen. Nooit. Sinds april wordt er geen vlees meer verwerkt in Zeltens bedrijf. Maar zijn vriezers liggen nog vol. 130 onverkochte pallets staan in de koelcel. Dit is paardenvlees. Dit is rundvlees. En dat is het paardenvlees waarnaar gezocht wordt. Dat is het paardenvlees waarnaar gezocht wordt. We hebben het gevonden. Ja. Tja, Zelten bevestigde dat hij regelmatig paardenvlees kocht. Hij mengde het vlees met rund, maar um, alleen op verzoek van een klant, zegt Zelten. Alles stond aangegeven op de verpakking. Maar hebt u dan in opdracht van iemand rundvet toegevoegd aan de paardensnippers? Klopt, ja. Is daar geen fraude dan? Dat is geen fraude. Wel als je als rund verkoopt? Dan wel. Dan wel. Alleen daar stond de naam rund stond niet op het etiket op. Ja, dat stond er dan wel op. Zelter wordt verdacht van valsheid in geschriften, oplichting en witwassen. Maar volgens hem klopt zijn administratie. Hij wordt trouwens vandaag door de politie gehoord. Dan kijk ik voor u voor het eerst vanochtend in de kranten. En dan zie ik uh, een grote foto van een van de verdachten van uh, de moordpartij in Londen. De aanslag die daar is gepleegd. We hoorden het net al even in het nieuwsoverzicht. Uh, een van de twee uh, mogelijke daders liep naar een camera die daar uh, stond... Dat kennelijk iemand met een, uh, met een camera, misschien op mobiele telefoon. Dat is niet helemaal duidelijk. En begon daar een verklaring af te geven. Nou, die foto, um, een beeld daarvan is terug te zien in veel kranten vanochtend. Onder andere in de Telegraaf, uitvergroot. daar. Beestachtig terreur is de kop, neemt zo'n beetje de hele voorpagina in beslag. Een bloedstollend beeld van, van de mannen die een Britse soldaat gisteren... midden op straat met kapmessen afslachten, terwijl ze Alou Akbar schreeuwden. Ze vroegen omstanders die getuigen waren van de gruwelijke daad... hun actie vast te leggen. Al dus de Telegraaf. De Volkskrant heeft uh, dezelfde man op de voorpagina... alleen dan wat kleiner. Een van de twee verdachten van de aanslag in Londen. Op woensdagmiddag met waarschijnlijk het moordwapen... nog in zijn bebloede hand legt de man uit... waarom hij zojuist een soldaat heeft vermoord. Je ziet het inderdaad op de foto. Ik weet niet of u de beelden inmiddels uh, heeft gezien. Een uh, man met uh, ja, volledig rode bebloede handen... en in zijn linkerhand draagt hij een mes en een kapmes. Andere nieuws, voorpagina van de Volkskrant... is dat 15.000 banen verdwijnen bij het Rijk. Tot 2018 verdwijnen er 15.000 van de 150.000 arbeidsplaatsen... schrijft de Volkskrant, staat in een hervormingsagenda Rijksdienst... die minister Stef Blok gisteravond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het verhaal in Trouw vanochtend is dat de Schilderswijk... opnieuw wordt gestigmatiseerd, zo laat het thans de kop. Um, Oud-wethouder van Den Haag en senator Adrie Duivenstein, bewoner ook... van de Schilderswijk, ziet met ogen hoe de discussie over zijn wijk zich ontwikkelt... Dan tot slot naar het AD. Um, ook daar. Aandacht voor die terreuraanval in Londen met een foto opnieuw weer van die man. Um, en de opener is daar. Um, verdubbeling aantal kraken pinautomaten. Pakkans moet omhoog door extra inzet van politie. Al dus het AD. Elke werkdag. S ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland bij het NOS Radio 1 Journal. So we live. so happy and I want to be, so be, so be, so be free. so happy and I want be free. so happy and I want be free. So happy and I want be free. 10 cc hoorde u met Good Morning Judge. Good morning, minor Remmers. Goedemorgen. Jij staat buiten, hè? Ja. ja. ja. Hmm. In een mals regentje. Ach. Met grijze, lage luchten die... Op het strand aankomen schuimende koppen. Op het strand ook veel schuim. Achter mij de klapperende vlaggen. En een vierde koningin Wilhelmina, want zo heet de boulevard. Ze is in brons uitgevoerd, volgens mij. Staat vier overeind, heb je ook wel nodig bij deze wind. Hè? Want jij dacht, ik ga eens lekker naar het strand met dit weer. Dacht je naar het strand, ja. ja ze klagen hier steen en been. Hè? Normaal is er namelijk vanochtend yoga op het strand... Goed voor de gezondheid, maar gaat niet door. Veel te koud, oh. hè? Ja. We gaan nog langs bij de surfschool. Nou, die hebben er ook onderhand tabak van. Wel een mooie wind om te surfen. Maar ja, veel te koud. Klanten laten het afweten. Een winterdepressie dreigt. Dus straks ook nog maar eens even naar de psycholoog. Ik heb een fragment klaarstaan van dezelfde datum van vorig jaar. Het weerbericht van 23 mei. Marco Verhoef. Moet je eens even luisteren hoe het toen was. We hebben de eerste dag met 30 graden op de thermometer gehad. Dat gebeurde in Gelderland en Overijssel op drie plaatsen. Drie officiële meetstations van het KNMI. De uitschieter was Hupsel met uh, bijna 31 graden. Maar toen ontstonden ze... De stapelwolken. En die stapelwolken zijn hier en daar uitgegroeid tot stevige buien. Goed, vannacht gaan die buien verdwijnen. Koelt het af naar een graad of 16. Zwoelen nacht dus. En morgen nog een paar buien. Maar alleen in het uiterste zuiden van het land. De rest van het land heeft al rustiger weer. Er komt drogere lucht van het noordoosten aan. 24 graden in het noorden. En nog 28 in het zuidwesten. En de dagen daarna zien er eigenlijk gewoon schitterend uit. Het is niet meer zo heet. Maar het is wel zonnig. En eigenlijk de hele periode zo temperaturen van ja, ongeveer 24 graden. Let op. 24 graden. Ongelofelijk. En nu kwam ik net Noordwijk binnengereden. Daar staat er zo'n reclamepaal waar afwisselend de tijd en dan de temperatuur op staat. 5 graden stond er op de klok. Nee, dat wordt een vrolijke ochtend in Noordwijk. Gezellig. Met mijn Remmers aan het strand. En zandstralen met deze wind. Nou, um, laat het ons maar even weten hoe u deze lente beleeft. Dat kan uh, via Twitter @laRadio. la radio. Hoe het met de plantjes gaat, bijvoorbeeld in de tuin. 17 minuten, over zes is het. Waar woon je eigenlijk het lekkerst in Nederland? De Atlas voor Gemeenten zoekt dat elk jaar uit. En vandaag worden de resultaten gepresenteerd. Die Atlas kijkt naar van alles en nog wat. Welke voorzieningen er zijn, eh, hoeveel groen... wat voor mensen er wonen en of er werk is. Wat de Michelin-gids is voor topkoks... dat is de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten voor beleidsmakers. Altijd weer even spannend hoe goed je het als gemeente hebt gedaan... Hoewel spannend. Amsterdam is, het zal niemand verbazen, de aantrekkelijkste stad om in te wonen. Net als vorig jaar. En ook net als vorig jaar is Emme het minst aantrekkelijk. Leeuwarden staat ergens veilig in de middenmoot, plaats 38 van de 50. Maar daar moet je wel één belangrijke kanttekening bij plaatsen... Op het onderdeel jeugdwerkloosheid staat Leerwarden roemloos onderaan. Mijn moeder zit alleen met de pusje dat ik werk moet vinden. Ja. Dus ik vind het heerlijk dat ik nu kan zeggen dat Leerwarden onderaan staat. Als je dit lijstje moet geloven, inderdaad, dan word ik niet echt blij van die cijfers die we daarin zien. Dat Leerwarden vorig jaar zulke slechte cijfers heeft gescoord... komt doordat de crisis de stad pas betrekkelijk laat heeft bereikt... zegt Selma Altena van de gemeente Leerwarden. Wat je in Friesland heel sterk ziet is dat de bedrijven de eerste recessie nog redelijk overleefd hebben... maar toch in 2012 en begin 2013 er grote klappen vallen. Er zijn ontzettend veel faillissementen. Met name ook in sectoren waarin jongeren werken. Eigenlijk is het een beetje sneu dat Leeuwarden nu op de laatste plaats eindigt... want de afgelopen jaren is er juist heel veel geld gestoken in werkgelegenheid voor jongeren. Ruim 7,5 miljoen. Maar dat is vooral opgegaan aan puinruimen. Wat we met name in de periode van het eerste actieplan zagen... dat was 2009 tot begin 2012... dat was dat we ontzettend veel jongeren zonder een diploma uh, in de uitkering hadden. In Leeuwarden is dat meer dan 80 procent. Dus dat is echt gigantisch. En wat je dan toch met name ziet is dat er in de tweede helft van 2012 veel jongeren beschikbaar zijn gekomen voor de arbeidsmarkt. Die hebben we natuurlijk gestimuleerd om langer door te leren... in de verwachting dat de crisis dan over zou zijn. Helaas was dat niet zo. En ja, de banen zijn gewoon niet voor hun te vinden... Wat vooral nu belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat zij werkervaring op kunnen doen. Want wat we moeten voorkomen is dat zij nu aan de kant blijven staan. En dat als, nou ja, ik hoop over één of anderhalf jaar als de crisis voorbij is... dat zij dan helemaal geen werkervaring hebben kunnen opdoen. Mm -hmm. Want dan blijven ze aan de kant staan. Want op dat moment is er een nieuwe generatie leerlingen die van de scholen komt. Het is vers van de pet zeg maar. Dus we moeten echt voorkomen dat deze jongeren een verloren generatie uh, worden. Want voor je het weet sta je volgend jaar weer in de Hall of Shame. En het jaar erop, weer. Mama, er is geen werk te vinden in Leeuwarden. Ja. Ja. Het zijn moeilijke tijden voor de jongeren in Leeuwarden die een baan zoeken. Maar in een paar sectoren zou je het toch nog wel kunnen proberen, denkt Selma Altena. Leeuwarden is met name sterk in de zakelijke dienstverlening en dan in de callcenterbranche. Daar plaatsen we momenteel uh, redelijk veel jongeren. Daarnaast zien we bijvoorbeeld een project voeren we uit samen met NUON. Dat is Step to Work. En daarnaast uh, worden er toch ook nog een aantal jongeren geplaatst op projecten in de zorgsector. Nou, ik had er niet echt een plan bedacht. Nee. nee. Tja, wat moet je dan, hè? U uh, hoorde een bijdrage van Roel Paul over de Atlas-voorgemeente die vandaag uitkomt. Het is negen minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. bij de grens van Libanon en Syrië, in de provincie Oms, wordt hevig gevochten om het stadje Al-Qasir. Het regime van president Assad krijgt steun van de chiitische beweging Hezbollah uit Libanon. De rebellen in Syrië zijn veelal sunnitische moslims en daarom is de slag om dat stadje, Al-Kassai, uitgegroeid tot een sectarische oorlog, waar iedereen bang voor was. Alle Soenitische rebellen in Syrië zijn opgeroepen om naar El Kassar te trekken... om tegen Hezbollah te vechten. Verslaggever Arabische Wereld, Lex Runderkamp, was daar getuige van het ronselen. Er is net een auto voor het hoofdkwartier van de rebellen gestopt hier in Aleppo. Een dertiger, Abu Ali, is binnenkomen lopen... en vraagt de commandant opgewonden of zijn eenheid ook mensen naar al kousar wil sturen. Degenen die onze vrouwen aan het vermoorden zijn, zijn van Hezbollah, zegt de Ronselaar. Ze hebben al kousar omsingeld. Het is een sectarische oorlog. Wie wil mag gaan, zegt de commandant tegen de acht jonge rebellen die aan de thee zitten... Maar er is één voorwaarde. Ze moeten toestemming aan hun ouders vragen. Jij, ja, Abdullah, ga naar je ouders, zegt de commandant tegen een jongen van 19 jaar. Misschien kom je niet levend terug. Waarom moet iedereen eigenlijk toestemming van zijn ouders hebben om te mogen vechten, vraagt ik. We een ouders, Jongens die het enige kind van hun ouders zijn, sturen wij niet naar het front, zegt de commandant. Dat is allemaal vrijwilligerswerk. De jihad gaat niet alleen over vechten. Jihad is ook voor je ouders zorgen. En daarom mogen ze alleen als hun ouders instemmen. De ronselaar in het blauwe shirt wint er geen doekjes om. In Al-Khussar woedt een bloedige sectarische oorlog. Shiieten van Hezbollah en president Assad tegen ons, Soenieten, zegt hij. Als God het wil, gaan we Hezbollah in ons eigen Syrië verslaan, zegt de ronzelaars. Dan hoeven we in de toekomst ook niet naar Libanon te gaan om daar tegen ze te vechten. Er is één probleem: ze hebben te weinig wapens en munitie. Dat is een probleem dat veel rebellen in het noorden hebben deze dagen. Luister, zegt de commandant, ik geef je vier kalashnikovs. Neem ze en ga naar al -Khursa. Vier, zegt de ronselaar verbaasd en teleurgesteld. Maar met een handklap wordt de deal toch bezegeld. Nou, het is een paar uur later, maar niemand van deze rebelle eenheid... krijgt toestemming van zijn ouders om in Al-Qusar te gaan vechten. Dus de ronselaar staat hier met lege handen. De jongens bedenken ondertussen samen allerlei smoesjes... die ze aan hun ouders kunnen vertellen om toch stiekem naar Al-Qusar te gaan. Want ze hebben er zin in. Een groep landen die zichzelf vrienden van Syrië noemt... roept de militante Hezbollah-beweging op... om onmiddellijk te vertrekken uit Syrië. U hoorde dat in het journaal. De aanwezigheid van de Sjiitische Hezbollah in Syrië... bedreigt het regionale evenwicht, zeggen de vrienden. U hoorde een bijdrage bij El Kassar van Lex Runderkamp. Te veel kinderen op de Nederlandse Cariben groeien op in onveilige en ongezonde omstandigheden. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF. De situatie waarin de ruime 90.000 kinderen op de eilanden opgroeien... voldoet, anno 2013, niet aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Correspondent Dick Draaier op bezoek in een kindervormingscentrum in Willemstad, Curaçao. Kinderorden brak put, even ten oosten van Willemstad. Hier worden jonge jongens opgevangen waar thuis niet meer naar wordt omgekeken. Lionel zit hier al een aantal jaar. Overdag zit hij gewoon op school. Daarna wordt hij op Brakkeput opgevangen. Hier moet je regels houden en thuis moet je geen regels houden. Hier is het afstijden. thuis niet. Waarom ben je naar Brakkenput gestuurd? Mijn moeder zag niet goed voor mij. Mijn moeder heeft weggegaan, maar een ponda laat mij alleen en mijn vader heeft mij laten ook thuis. Laat me in bed. Ze zeggen dat ik in bed kan. Ga, dan gaan ze weg. Drinken. Niet leuk. Heiling. Ik niet leuk. Ik kan, niet ik kan niet drinken. Ik ga niet drinken. ga niet eten. Tot, Al tot met het avond ga ik eten. Voelde je, je eenzaam? Ja. Lionel is niet de enige jongen. Kinderoorden brak een putpijl uit. Goddelis Reina is directeur. Zij herkent veel in het rapport van UNICEF. De meeste situatie is um, soms heel slecht. De kinderen komen binnen met multiproblematiek. Dat betekent dat er meerdere problematiek thuis speelt. Bijvoorbeeld de financiële situatie van de ouders is heel erg slecht. Soms is er sprake van uh, alleenstaande moeders. In de meeste gevallen, meer dan 60% van onze kinderen... hebben geen vaders geregistreerd. Um, soms hebben ze ook daarbij um, een beperking... Ze gaan niet naar school, ze komen binnen met gedragsproblematiek. Dus de situatie, niet alleen de thuissituatie... maar de problematiek van de kinderen zelf... is in de meeste gevallen heel complex. Het is al laat in de middag. De jongens kunnen even ontspannen op het sportveldje. Volgens Rubert Breusers, voorzitter van kinderorde Brakkenput... missen veel kinderen op Curaçao de essentiële tools... om sociaal te kunnen overleven. Je kunt Curaçao niet vergeleken met Tilburg of de Mos... We hebben hier een internationale haven. We hebben een internationale luchthaven. We kunnen zwemmen naar Venezuela. We kunnen als het ware roeien naar Colombia. We zijn afhankelijk van de import in Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Europa. Dus onze jongens, zeg ik, die groeien hierop en ze zijn wereldwijd. Worldwijd, maar ze zijn westersdom. Wat is westersdom? Discipline op tijd zijn. Ja, en, en een opvoeding hebben gehad. Deze jongens die hier zitten... hebben allemaal thuis geen structuur gehad. Soms moeten we die structuur beginnen te brengen... op, op een acht tot tienjarige leeftijd. Dan heb je dus de eerste acht ben je kwijt. Hè? Je kunt geen gemeenschap... economisch laten bloeien... als je niet kijkt naar dat sociale deel. Sterker, ik ben een grote voorstander... voor residentiële hulpverlening. Ja? En dat betekent? dat betekent? Dus deze jongens opvangen... Ja, En niet alleen opvangen, maar vormen. Opvangen en vormen. Het onderzoek van UNICEF zal later deze uitzending nog aan bod komen. Ik heb contact na half acht met UNICEF over Nederlandse kinderen in Cariben. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Tennis Robin Haase heeft in de tweede ronde van het toernooi in het Zuid-Franse Nice voor een verrassing gezorgd. Want Haase versloeg de Amerikaan John Eisner in drie sets. En ook Igor Seisling maakte indruk. Hij won in Düsseldorf in de tweede ronde van de Duitser Philippe Kohlschreiber, de nummer 18 van de wereld. Bondscoach Louis van Gaal heeft vier debutanten opgenomen in zijn selectie. Duarte, uh, Nelon. Tien Dali van Swansea en Toornstra van FC Utrecht. Oranje speelt begin juni in Azië twee oefenwedstrijden... tegen Indonesië en China. Vergaal hield gisteren ook een persconferentie voor kinderen. Een van de vragen was natuurlijk... wordt Nederland volgend jaar wereldkampioen? Dat denk ik niet. Dat zal, een, dat, dat zal wel een verrassing uh, zijn, maar dat denk ik niet. Ik, ik, ik, ik vind dat ik zo acht landen kan opnoemen... die uh, een grotere kans hebben om... Uh, wereldkampioen te worden dan Nederland. En ik ben altijd reëel. Maar we hebben wel een kans. En daar hou ik me aan vast. Waar ik van droom is uh, inderdaad om, uh, om wereldkampioen te worden. Daar droom ik van, want uh, daar leef ik uh, ook voor. Uh, daarom zitten we ook hier. Uh, uh, daarom ben ik de bondscoach. En uh, het, het is ook een droom... En misschien kunnen we die droom uh, waarheid maken. Ja, misschien ook niet. Dirk Uit heeft met zijn club Venabadje, de Turkse beker gewonnen. Ploeg uit Istanbul versloeg in de finale trapsom spoor. Deze met 1-0. Moussa So maakte in de negende minuut het enige doelpunt. Het is trouwens de zesde keer dat Venerbatje het bekertoernooi wint. En Borussia Dortmund speelt zaterdag in de finale van de Champions League tegen Bayern München zonder Mario Götze. De international is onvoldoende hersteld van een spierscheuring. Het meedoen van Götze was delicaat, omdat hij voor 37 miljoen euro komend seizoen verkast van Borussia naar Bayern München. Tot zover het sportoverzicht. Zo dadelijk, na half zeven, een reportage uit uh, Oklahoma... waar bunkerbouwers gouden tijden beleven... na de monster van afgelopen maandag. Dit is Radio 1. Maar eerst naar Jan van der Putten, want het is half zeven. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Extreemrechtse demonstranten zijn gisteravond in Londen de straat opgegaan... in reactie op de moord op een Britse militair. Hij werd smiddags door twee mannen met slagersmessen op straat gedood. De Britse regering houdt rekening met een terreuraanslag. Zo'n 100 leden van de EDL English Defence League, trokken door de wijk Woolwich... waar de Britse soldaat werd vermoord. Voor zover bekend raakte er bij die botsing met de politie niemand gewond... en er is ook niemand opgepakt. Tweederde van de coffeeshops in Nederland verkoopt nog steeds wiet aan buitenlanders. Vooral coffeeshops boven de grote rivieren houden zich niet aan de verplichting om alleen wiet aan inwoners van Nederland te verkopen. Dat is sinds 1 januari landelijk verplicht. Dat blijkt allemaal uit een enquête onder coffeeshophouders. Bij een spectaculaire roofoverval op een juwelenhandelaar in het centrum van München Gladbach is voor miljoenen aan diamanten buitgemaakt. Volgens de Duitse Bildzeitung gaat de, het gaat om diamanten ter waarde van 2,8 miljoen euro. Het slachtoffer, een juwelenhandelaar uit Zwitserland, was voor familiebezoek in Duitsland. En vluchtelingen en migranten hebben het steeds moeilijker omdat landen hun grenzen gesloten houden. Dat stelt Amnesty International in het jaarboek 2013. De EU heeft grenscontroles ingevoerd die levens van vluchtelingen in gevaar brengen, schrijft Amnesty. En ook de detentie van vreemdelingen zoals in Nederland gebeurt wordt veroordeeld. Dan nog het weer, geregeld buien, vooral later op de dag ook af en toe zon. Vrij veel wind ook en het wordt maar 9 of 10 graden. Komende nacht koelt het in het oosten af tot 2 graden en het kan aan de grond vriezen. En morgen verandert er weinig. Hou eens op jij gekkie, Jan van der Putten. Vries. Nou ja, laten we maar naar Jolanda van der Velde gaan. Jolanda, goedemorgen. Nou, je, goedemorgen. Voorlopig gaat het nog best goed op de A7 Hoorn richting Zaandam. Ja, nou ja, geen garanties hoor. Tussen Afrit Avenhoorn en Afrit Weidewormer 6 kilometer en op de A15 Rotterdam richting Europort bij het knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Nou, verwacht je nog iets verder, Jolanda? Uh, ja, maar dat wil ik eigenlijk over een kwartier zeggen. Oh, dan maar... doen we dat. Ja, dat is wel nee. heel spannend. Nee, nee, nee, daar gaan we het ook wel gaan. Klifhanger. We ja. ja. Zo is dat. Tot, tot, tot straks. straks.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 Londen verkeert nog altijd in shock nadat daar gisteren een man, vermoedelijk een militair, met messen en een kapmes om het leven is gebracht. De daders zouden moslims zijn en tijdens de aanval Galuag Akbar, God is groot, hebben geroepen. De aanslag beheerst het nieuws gisteravond totaal. Tonight at 10, a horrifying attack on a London street as a man is killed in a suspected terrorist incident. The victims believed to be a British soldier attacked near a barracks by two men armed with knives and a machete. Een ongetuige vertelt wat hij zag. These two guys are chopping this guy to pieces. Literally hacking at something like it was a bit, a piece of meat. These two guys there, they were just. De mannen gingen tekeer als beesten. Ze hakten op het slachtoffer in alsof het een stuk vlees was, vertelt deze ooggetuige. Eén van de daders spreekt na de aanval met bebloede handen omstanders toe. Het spijt me dat vrouwen hier vandaag getuigen van moesten zijn. Maar in ons land moeten vrouwen hetzelfde zien. Jullie zullen nooit veilig zijn, zegt de aanvaller. De andere dader vraagt mensen foto's te maken. Premier Cameron sprak zijn afschuw uit over de aanslag. Cameron zei dat Groot-Brittannië nooit zal buigen voor terrorisme. Britain has suffered terrorist attacks before. Terrorist attacks from the IRA, terrorist attacks from uh, Islamic extremists. And we never buckle in the face of them. De Britse Moslimraad heeft de moord krachtig veroordeeld. en onverenigbaar met de islam genoemd. We on all and to come in de De Britse Moslimraad roept alle Britten op. tot eenheid om te voorkomen dat haat zegeviert. Ondertussen uh, en inmiddels, uh, verschijnen er indrukwekkende verhalen over de aanslag en ook van een vrouw die een van de daders heeft aangesproken op zijn daad. U hoort daar meer over, zo dadelijk van onze correspondent Arjen van der Horst. Na maanden van oplopende spanning tussen China en Noord-Korea... heeft Pyongyang een regeringsgezant naar Peking gestuurd. Er is veel te bespreken nou, een gijzeling van de bemanning... van een Chinese vissersboot vorige week. En ook het kernprogramma van Noord-Korea... en de sancties die daarop volgden, was een gespreksonderwerp. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, is dit een toenaderingspoging van Noord-Korea? Kunnen we het zo noemen? Ja, of een uh, noodzakelijke zet natuurlijk. Want uh, China heeft de druk behoorlijk opgevoerd op uh, Noord-Korea... de laatste maanden, want uh, na die derde nucleaire test van Noord-Korea ondersteunde China de VN-sancties. Het voerde ook uh, hele strenge uh, grenscontroles in met Noord-Korea... wat ze nog niet eerder zo streng gedaan hebben. Ook uh, banken, Chinese banken, elimineerden Noord-Koreaanse rekeningen... zodat ook financiële transacties niet meer mogelijk waren. Dus Noord-Korea kwam behoorlijk kwem te zitten. En toen er deze week ook nog eens een keer dat incident bijkwam... van die Chinese bemanning van die vissersboot... die gegijzeld werd door Noord-Korea die na allerlei gesoebat toch werden vrijgelaten. Toen werd het wel weer eens even tijd... dat de beide bondgenoten weer eens onder tafel zouden gaan zitten. Nou, dat is dus uh, gisteren gebeurd in Peking. Mm, maar waarom komt die gezant juist nu, Marieke? Want na alle dreigende taal, uh, dreigende handelingen ook... nu dus opeens die gezant die, die op bezoek gaat? Ja, nou, het verhaal naar buiten is dat het gezien moet worden ter voorbereiding op een bezoek van die nieuwe leider in Noord-Korea, Kim Jong-un, aan China. Dat al een tijdje in de pijpleiding is er nog niet van gekomen, dus uh, dit, dit zou ter voorbereiding daarop zijn. Maar bovendien staan er allemaal andere belangrijke bezoeken op het programma de komende periode. Zo brengt de Chinese president Xi Jinping... Volgende maand al een bezoek aan Amerika, waar Noord-Korea natuurlijk zeker ter sprake zal komen. Ook omdat Amerika al tijden bij China aandringt de sancties nog strenger toe te gaan passen. En ook president Park, de nieuwe president van Zuid-Korea, brengt eind deze maand een bezoek aan China. Nou ja, dus tussen al die hoofdrolspelers die uh, een rol spelen ten opzichte van Noord-Korea is er de komende periode al veel overleg. Nou, Noord-Korea wilde dat vast even voor zijn en zeggen waar zij staan, wat zij willen... en dat ze eigenlijk nog steeds eisen dat er voedselhulp en hulp gaat komen de komende periode... als de zomer ingaat en er dan altijd toch hongersnood en dergelijke ook dreigen daar. Oké, okay. en, en is het bezoek van deze Noord-Koreaanse gezant groot nieuws in China? Want wij hebben het erover, wij maken ons druk over eventuele dreiging vanuit Noord-Korea. Maar is dit nieuws bij jou? Ja. Vooral die dreiging, dat, dat heeft hier natuurlijk ook zo'n impact gehad. Hè, dat er zo gedreigd werd vanuit Noord-Korea de afgelopen maanden. Uh, het staat daarom natuurlijk in alle kranten vandaag en ook op televisie wordt er aandacht aan geschonken. En daar speculeert men vooral over de vraag of het China is gelukt met die afgezand uh, tot een uh, compromis uh, te komen. Om Noord-Korea tot een compromis te dwingen over dat nucleaire programma. Of ze dat los zullen laten. Zodat er weer om de tafel gegaan kan worden om over die eventuele voedselhulp te praten. Want daar ging het nogmaals over. En zodat de stabiliteit in de regio weer enigszins terug kan keren. Want daar is het China altijd om te doen geweest. Ook toen ze die VN-sancties ondersteunen. Wij willen om de tafel weer met Noord-Korea liever praten dan die dreigende taal. Zodat de stabiliteit terug kan keren. Goed. dankjewel. Marieke de Vries vanuit Peking. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Lente, 2013. Het is 23 mei. Vorig jaar was het rond deze tijd ongeveer 24 graden. Nu, wind, regen, kou. Een winddepressie die maar niet ophoudt. nog Remmer straks met een paar lichtpuntjes. Dus ik zou blijven luisteren. Het is een raadsel waarom Amerikanen in Tornado Alley blijven wonen. En eigenlijk nog vreemder is het waarom ze in Oklahoma nooit behoorlijke veiligheidsmaatregelen nemen. Toch, na afgelopen maandag, zit de angst voor een nieuwe monster-tornado erin. Een bouwer van gepantserde bovengrondse schuilplaatsen doet bijvoorbeeld goede zaken, hoort correspondent Wessel de Jong. Storm safe rooms and tornado shelters. This is Brad. How can I help you? We can haul about five of these safe rooms at one time. En als de installatie... het geeft het 2 tot drie uur one installeren... we're we koffie en cookies. It Het take a little longer. Installatie duurt ongeveer 2 tot 3 uur... Ja, tenzij u koffie serveert. Dank u wel. Ik heb de kans om uw business te Ze gaat me een check. sturen. dame belt uit Texas. groepje vrienden dat allemaal dus zo'n safe room wil hebben. Dan kunnen ze korting krijgen. Goedkoper vervoer namelijk. Veel business nu ook uit Texas... Want afgelopen weekend in Texas hield er een orkaanhuis. Zes mensen kwamen om het leven. De telefoon staat hier niet stil. In Collinsville. Twee uur rijden van Moore. En Brad Webb is de directeur van Storm Safe Rooms. En we gaan de werkplaats in. Kijken wat hij allemaal heeft, wat hij verkoopt. Is it hard work here these days? Ja, het man, me, Can you jezelf. We vroegen 10 safe rooms per dag. En now. maand hebben we alleen 20 safe rooms voor de hele maand. Wauw, dat is incredible. Vorige maand, de hele maand, ik heb er 27 verkocht. Nu verkoop ik er 10 per dag. Our most popular model is 4 foot by 6 foot. Gewoon een metalen container met een deur eigenlijk. 1 bij 2 meter zou ik zo'n beetje zeggen. Bedoeld voor 4, 5 mensen... En of in We in garage. gaan nu naar binnen in deze cel. We got three deadboat hier here in top en bottom. En uh, got a built-in ventilation right airvent. These are air vents up here. Gewoon dus een, uh, een badkamer. En nu gaat hij dicht. Nu komt de tornado. dichter doen. Dicht doen. Zo. Nou die zit dicht. Je moet het hier dus soms uren uithouden. Oeh, nou weer eruit. Wat denkt u dan als u dat soort beelden ziet in Texas van het weekend en nu hier in Moore? Uh, it just hurts my heart that these children got hurt down there in that in that school down there. And I told my wife just after that. This happened. I said, I've got to get, get to the right people and get this school, safe room, you know. De ergste zijn natuurlijk die kinderen. En ik zei tegen mevrouw, ik moet toch echt eens de juiste mensen benaderen, zodat ze zo'n ding krijgen, zo'n safe room. They're doing the same thing we did when I was a kid, back in the 60s and 50s. En wat ze nu tegenwoordig doen in die scholen is nog precies hetzelfde wat ik deed als kind in de jaren 60. Dan is er een alarm, een tornado-alarm, dan moet je de klas uit... en dan moet je in de hal moet je langs de kanten gaan staan, langs de lokkers. And... Maar dan blijft de vraag, hoe, hoe kan het dat ze niks hadden hier in die school, in Moore? Well, this is a funny business. Moore, Oklahoma has been hit by a half a dozen tornadoes in the last ten years. En there is no protection. geen you Het is een raadsel. Je zult zien, more wordt herbouwd en misschien één op de 10 huizen zal een stormshelter krijgen. Dan gaat de telefoon weer. 90 days from now, it's gonna be out of mind and out of sight, nobody's even gonna be talking about it. Als de stormen weer voorbij zijn, dan vergeten de mensen ook dit probleem are people that short sighted they are when the wind's blowing down their neck, they're calling me on the phone i mean I have the phone in each hand you know? zodra het een beetje begint te waaien dan sta ik met, uh, met twee telefoons hier in mijn hand hey, it's wonderful. <laughs> Bring them on. and when the wind's not blowing they don't seem to worry about it you know dit is het NOS oh, yeah. Radio Angel journaal Verkeersinformatie, Jolande van der Velden bij de ANWB. Nou, je zou nog vertellen wat je allemaal verwacht vanochtend. Ja. Doe dat eerst maar even, want dan okay. zitten mensen denk ik op ja, de wacht. Ja, ja, ja. Nou, normaal is voor een donderdag uh, de, de piek uh, 135 kilometer. Maar ja, met het regenachtige weer wat we verwachten... denk ik dat we wel uitkomen rond de 200. Maar het begint meestal wat later. Dus ja, okay. kan je nu ook zien, 18 kilometer valt wel mee. Korte files uh, bij Amsterdam en bij Rotterdam. Het enige wat nu opvalt is op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is de parallelbaan eventjes dicht. Daar stond een auto in brand en die wordt nu geblust... en hopelijk gaat dat niet te lang duren. Want vanuit Breda naar Rotterdam, daar begint het al wat vast te lopen. Goed, nou, we spreken je later. Dankjewel, je Jolanda. Jo. Van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentsen. Girl van de Nooi Zet. Um, u ligt waarschijnlijk nog in bed. Kan ik mij zo voorstellen? Trek het winterdekbed nog net eventjes tot aan de neus. Minor Remmers is uh, bij het kruiend ijs. Een koek en aan het strand. Ja, er komt een man langsgelopen met uh, ontzettend enthousiast aan het joggen... met een korte broek aan en open ja, van, die wandel, van die hardloopschoentjes... maar dan open, beetje mm -hmm. sandaalachtig. Ja, maar hij Lekker. blijft toch stug doorlopen... Met blik schuin omhoog naar de grijze wolken die naar Noordwijk toe komen. Het is inmiddels gaan regenen. Het is niks, hè? Nee, het is uh, nou ja, qua weer niet veel, nee. Het is een grote natte bende, hè? Ja, zegt u dat wel? Dit is van Beach Break, watersport te Noordwijk. Wester, die geeft normaal onder andere surflessen. Kitesurfen doen jullie. Ja. Uh, ja zijn er nog wat klanten? Uh, ja, zeker wel. Er zijn altijd wel klanten. Het, het gaat wel door. Of het nou... het waait goed. Ja, het waait zeker goed, absoluut. Maar ja, wat je wel merkt dit jaar is dat het slechtere weer... toch minder mensen triggert om naar buiten te gaan. Dat is vanzelfsprekend. Ze komen gewoon niet. Nee, ze komen gewoon niet. Dat is met de horeca misschien nog wel erger. Maar bij ons merk je dat ook, zeker wel. Ja, want jullie hebben ook een vestiging op het strand, hè? Ja. Dus een strandtent eigenlijk. Ja. Dus daar moet ook pachtgeld betaald worden. Ja, absoluut. En dan dit... Ja, en dan dit. En dan denk ik dat wij het nog goed doen... vergeleken met de rest van de strandtenten. Maar ja, ja wat ik zeg, als het, uh, als het zo regent... Ja, jij hebt zelf ook geen zin om naar buiten te komen... als het nee. zo slecht weer is. Nee, het is dat het moet. Ja, je, als, jij achter de, als jij thuis zit en het regent zo hard... dan denk je niet van, nou, ik ga even lekker naar buiten. Zijn er, om het maar eens even serieus te vragen... echt wel zorgen over dit seizoen zo, als het zo begint? Um, ik bedoel, financieel ook. Uh, nou, bij ons valt het wel mee. Ja. Ik bedoel, je merkt het wel. Maar we doen het nog relatief goed, hoor. Het is wel gewoon open vandaag. Ja, absoluut. Ja, we draaien gewoon lessen. Ik bedoel, ja, of het nou regent of niet regent. Als je een, als je een wetshoed aandoet en je gaat het water in. Kan het wel, ja? Want wat is de temperatuur van het zeewater op het moment? Uh, 12 graden ongeveer. Net zo warm als buiten. Ja, dan moet je wel een pak aan, ja. Ja. Zo'n rubberen pak. Ja. Ik moet er niet aan denken. <laughs> Nou ja, ja, ieder zijn ding hè. Ja, dus je moet dus toch wel lesgeven vandaag. Ja, het gaat gewoon door hoor. Ja, wat is de verwachting? Uh, ik bedoel voor de rest van het seizoen. Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè? Als je een koude start maakt, bedoel ik, hè, wordt dat dan ook moeilijker om de rest. Of als het nou goed wordt, dan trekt het meteen aan. Nou ja, we zien nu wel dat met elke mooie dag. dat, dat je het terug ziet in de boekingen natuurlijk. Als het, als het een mooi dagje is, dan triggert het gelijk het aantal mensen op zo'n dag als vandaag. Nou, er komen er misschien een paar mailtjes binnen, maar als het één dagje mooi weer is... dan zie je ook wel gelijk je mailbox vol lopen. Ja. Ja, de, do, is dit seizoenswerk? of? Uh... Ja, het is seizoenswerk. We zijn In de winter zijn we van strand af. Dus we moeten het echt van het voorjaar, de zomer en het najaar hebben. En dan, als het echt koud wordt, als het uh, zeewater onder de 10 graden komt... dan, uh, dan moeten we weer van strand af. Het is Zou je wel... er bijna pessimistisch van worden, hè? Nou ja, zo zie nee. ik het niet, hoor. Nee, nee, nee we zijn het wel gewend in Nederland, hoor. Ja, ik zie ook wel een vrolijke lach op het gezicht. Ja. Dat scheelt weer. Ja. ja. Ja, dat moet ook wel, hè? Ja. Dag, mevrouw. Gaat het allemaal nog een beetje? Wat, Wat hebt u me? nou? Bij en een handdoek? Zwemmen? Zwemmen? Ja? Ja, binnen, hè? Ja, hier, niet daar, hoor. Nee. <laughs> ga om naar binnen. Ja, natuurlijk. Ik ga aan de koffie. En u gaat zwemmen. Veel plezier. Dank u wel. Lekker warm, een bakje koffie voor Maino Remmers daar aan het strand in Noordwijk. Eh, vanmiddag vertrekt het Nederlands team om in Marokko te gaan strijden... om de wereldtitel een barbecue. Teamleider is Jaap Sloof. Meneer Sloof, goedemorgen. Goedemorgen. Ik mag toch hopen dat het daar beter weer is. 24 graden, zonnig en uh, ja, aangenaam. Kijk eens. Dus komt u ja. aan een barbecue toe op dit moment in Nederland? Want de echte hardcore barbecueers doen het geloof ik altijd, hè? Dat gaat zomer en winter door, ja hoor, absoluut. Ja, dat, is, uh, de, dat hoeft het weer geen rol in te spelen op zich. Dus als het de sneeuw tot kniehoogte staat, staat u uh, in de tuin de uh, barbecue? midwinter barbecue uh, Ontzettend leuk te doen. Waarom is dat leuk? Ja, dat is leuk. Ja hoor, dat maakt het ook wel weer heel erg. Een paar vuurkorven eromheen, de barbecue aan. Een beetje warme glühwein erbij. Een mooi stukje wild op de barbecue. En uh, ja je hebt een heel andere sfeer. Dat kan best. Hoe serieus is deze wedstrijd in Marokko? Voor ons heel serieus. Wij gaan er echt uh, vooral de volle honderd in. En uh, ja, er, staan ook wel, uh, er staat ook wel wat op het spel natuurlijk. We zijn uh, het jaar in België Europees kampioen geworden. Dan heb je, heb je wat waar te maken. Uh, dus uh, ja, alleen al voor de eer. Ja, en en met, met welk gebraad werd u uh, Europees kampioen? Nou, we zijn overal Europees kampioen geworden. De wedstrijd is eigenlijk verdeeld in vijf categorieën. Je hebt uh, dit soort, ja, je kan bijna vergelijken met figuurschatsen, maar je hebt een aantal verplichte figuren... die krijg je in een uh, doosje aangereikt van de jury en daar moet je wat mee doen. En waar moet ik dan aan denken in uh, parpatoen-termen uh, bij moet, verplichte dan, figuren? Het dat, was dat uh, een stukje vis, een welgenoemd uh, dat pladeis, wij noemen dat een scholletje... en uh, daar ga je dan mee aan de slag en dan moet je je kunsten mee vertonen... het moet dan zo leuk mogelijk zijn. Een stukje kip, uh, wat uh, varkensvlees, rundvlees. En dan moet er nog een dessert gemaakt worden. Op de, de barbecue, je... een dessert? Sorry? Op de barbecue, een dessert? De barbecue. Ja. Hoe, hoe, dessert Hoe doet u dat? De uh, dat? Ja, er zijn verschillende methodes voor mogelijk. Je kan natuurlijk iets met fruit doen van de barbecue. Je kan uh, marshmallows maken op oh, ja. roosteren boven de barbecue. In dit geval was het een, een van de sponsoren die de wedstrijd organiseerde... een mooie... Klassieke koekjesfabrikant in België die zei van ja, je moet iets met mijn koekjes doen. En in Marokko straks is het een, is het een, vrije, een vrije oefening. Dus dan kunnen we zelf doen wat we leuk vinden. Ah. Barbecue. En wat ja. vindt u leuk? Ja, dat gaan we nog niet te veel prijs geven. Nee, begrijp ik, begrijp ik. Maar, uh, maar misschien iets. <laughs> nou, we doen natuurlijk in ieder geval iets met lokale dingen. Dus uh, uh, onze mensen zijn al vooruit. Die komen morgenochtend aan in uh, Marokko. Met vijgen en dadels. Die gaan precies fijne dabels, dat soort dingen. Daar, gaan, daar willen we wel mee gaan werken en kijken Lek. wat het lokale mooi verkrijgbaar is. Nou, het lijkt mij een, een uitdaging. Wat, wat, even kort, wat zijn uw sterke punten, mag ik vragen? Uh, nou, het sterke punt is het team op zich, denk ik. Uh, het zijn allemaal mensen die uh, in de voedingsmiddelenindustrie werkzaam zijn. Uh, een van die jongens die komt bij de grootste. is de, is de productontwikkelaar van de grootste saladefabrikant van, van Nederland. En uh, ja, hij heeft heel veel smaak in huis. Uh, een tweede die. Uh, produceert onder andere sausen en soepen voor een van onze uh, echte Hollandse uh, uh, warenhuizen. Kijk eens aan. En, ja, die hebben heel veel uh, smaak in huis, die mannen. En daarmee gaan we aan de slag. En uiteraard werken we met goede materialen. Mooie barbecues, goede spullen. En uh, ja, dat, dat, moet, dat moet het gaan doen. Veel plezier en succes, meneer Staaf. Dank je wel. Dank u. Het NOS ja. Radio en Journal Media Overzicht. Robert Baltus is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. You people will never be safe. Dat zijn een van de daders van de aanslag in Londen. En het is de openingskop van The Guardian... afgedrukt over de foto van een man. Hij ja, heeft het moordwapen nog in een zijn bebloede hand. Dat is ook een foto die veel terugkomt trouwens in de Nederlandse kranten vanochtend. Legt uit waarom hij een militair heeft vermoord. De enige reden waarom we dit gedaan hebben... is omdat er ook elke dag moslims worden vermoord. Dit is uh, oog om oog, tand om tand. Ook de Telegraaf vindt de aanslag in Londen het belangrijkste nieuws... met de kop beestachtige terreur. De krant vergelijkt de moord op de militair met de moord op Theo van Gogh. Ook die werd op klaarlichte dag midden op straat neergestoken. De Volkskrant meldt dat er tot 2018 15.000 banen verdwijnen bij het Rijk. Dat blijkt uit de hervormingsagenda Rijksdienst... die minister Blok gisteravond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Samen met bezuinigingen op huisvestingen door efficiënter te werken... moet het terugbrengen van het aantal banen 4,2 miljard euro gaan opleveren. Adrie Duivenstein, oud-wethouder van Den Haag en bewoner van de Schilderswijk... maakt zich zorgen over de discussie over zijn wijk... die woedt sinds afgelopen weekend. Dat zegt hij in trouw. Ja, en in de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 35 plof- en ramkraken gepleegd. Daarmee is het aantal verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode... Voor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 Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Jurisdidact.nl Erkende e-learning voor advocaten. Ik regel tegenwoordig alles online. Zo makkelijk. Vakanties, kleding, speelgoed, autobanden en laatst nog de APK-keuring. Ik was hem helemaal vergeten, maar bij QuickFit werd ik binnen een dag geholpen. Ideaal! Ik ging gewoon naar QuickFit.nl, regelde alles online en betaalde maar 19,95. Ga ook snel naar QuickFit.nl